Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël dringt bewoners van het zuiden van Libanon verder terug. Er is een grootschalig evacuatiebevel afgegeven voor de stad Tyrus. Daar zitten naar schatting tienduizenden mensen. Israël claimt dat Hezbollah actief is in de omgeving en heeft al aanvallen uitgevoerd. Ook de hoofdstad Beirut lag weer onder Israëlisch vuur. Er zijn weer een paar schepen door de straat van Hormuz gevaren. Voor de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten... is een Turks schip door de Zeestraat gekomen. En ook een schip uit India is richting de Indische Oceaan gevaren. Gisteren werd voor het eerst een Europees schip doorgelaten. Iran heeft de straat van Hormuz al weken nagenoeg volledig afgesloten. Het staatspersbureau meldt nu dat schepen met essentiële en humanitaire hulpgoederen... in overleg naar Iraanse havens mogen varen. De boordschutter van een Amerikaans gevechtsvliegtuig dat vermoedelijk werd neergehaald boven het zuiden van Iran is nog altijd niet gevonden. Zowel Iran als de VS zijn op zoek naar hem. Het Iraanse regime zou een beloning van tienduizenden dollars hebben uitgeloofd voor wie de Amerikaan vindt. De piloot van de straaljager die werd eerder al gered. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de finale van het ATP-toernooi van Boekarest te bereiken. De tennisser verloor op het gravel in de Roemeense hoofdstad in drie sets van Mariano Navone. Van de Zandschulp had drie matchpoints tegen de Argentijnse nummer 60 van de wereldranglijst. Maar verspeelde die allemaal. De derde set ging vervolgens naar de Argentijn. Het weer nog, trekt langzaam meer bewolking het land binnen. Lokaal kan er wat lichte regen vallen. Het is een graad of 15. Vannacht dan stijgt de kans op regen. En ook morgen trekken er buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het wordt dan maximaal 14 graden. De tweede paasdag is er vaker zon en wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 De tijd gaat uh, wel snel, uh, Dolly, maar het is uh, niet meteen nacht, hè? Het was maar een uurtje dat uh, de klok, uh, de, ja. de klok vooruitgezet werd uh, natuurlijk van de week. Heb je nog ja. last van gehad, van dat het uh, een nachtje korter was? Nou, een uurtje ik korter? Wel een, het, voor het eerst dit jaar. Ik denk dat het toch komt omdat ik een jaartje ouder word. Dat ik wat iboel word met... En dan heb ik honger en dan is het helemaal nog in de etenstijd. Of het is weer... Ik zit met die hond, die is een bepaalde tijd gewend. En dan moet ik dat allemaal weer veranderen. En dan denk ik, wat verdorie. En ineens blijft het lang licht. Jo, dat het en dan ben allemaal, ik hartstikke he? blij. Ja. En dan denk ik: dat, Het is ineens, weet je wel. Ja, of het uh, gaat regenen, is het ineens weer donker. Ja, het is, donker. Keer is het ja. weer uh, Drie uur later is het weer licht. God. Dat schiet ook allemaal niet op, <laughs> hè. Doodvermoeiend. Doodvermoeiend allemaal, uh, Marco. Ongelooflijk, hè. Nou, Want, nou, en wat nou. hebben we weer... Uh, Ongelooflijk. Ja, problemen hoor. Dat is het leven. Ja. ja. ja. Marco, goedemiddag. goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. En ja. uh, leuk, vorige week heb ik je even een dagje vrijgegeven. Want uh, ja, we hadden een Zandvoort voor jou, hè, met allemaal uh, artiesten. Ja, maar dat... vandaag hebben we uitgebreid tijd uh, voor je. Nou, ja, daar word ik natuurlijk allemaal niet tussen. Uh, tussen tussen, tussen, de artiesten. tussen, nee. tussen nee. artiesten. Nee. keuzenaars en artiesten. Nee, jij bent een uh, schrijver. Uh, uh, schrijver. <laughs> Ja, hoe is het met schrijven eigenlijk? Nou, het gaat traag, maar de slag komt ook vooruit. Hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Maar is het eind al uh, in zicht? Of voor het boek dan, hè? heb ik ja, het over. Ja. Niet voor jezelf? Ja, nou, ik sla gewoon een paar hoofdstukken over. Niemand die het merkt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nee, maar uh, wanneer zouden we weer een uh, nieuw werk... Uh, waar je dus uh, nu mee bezig bent, nou, uh, van je kunnen verwachten? Dat, ik ga het eerst even afschrijven. Want, en dan ga je het verklappen, ja. Nee, dan ga ik. Want het is heel lastig praten over ongeboren kinderen. Dat is ook zo. Eerst moet je zo'n zo blermachine in de wieg hebben en dan. Ja, gaan we daarna zoiets, uh, zoiets kreeg ik vroeger te horen. Toen ik in verwachting was van mijn eerste. Toen uh, woonde ik nog in mijn ouderlijk huis bij mijn vader. En die zei: ja, Je gaat nou een gezin worden, dus je moet op jezelf. Dus ik ben toen naar de gemeente gegaan. Ik had natuurlijk geen geld om te kopen. En die zeiden tegen me: Ja, we ga, gaan je niks geven. Ik zeg, ja, maar ik, ik, ik moet toch een huis, ik, ik, waar moet ik naartoe? Toen zeiden ze, nou, ja, ga je naar Beverwijk of Hoofddorp... want ja. laten we nou maar eens eerst zien dat het geboren wordt... en dan praten we wel verder. Ja, oh, nou ja. ja. Hé, oh, oh, oh. hey, maar dat zeggen ze <laughs> nog steeds trouwens, hoor. Ja, zeggen uh, ja. ze dat nog ja, steeds? Ja, want ik uh, heb het uh, ja, geregeld met uh, de woningbouwvereniging... over uh, huizen beschikbaar in Zandvoort, weet ja, je wel. Ja. En dan krijg je als antwoord, ja... Maar Zandvoort is veel populairder dan bijvoorbeeld Beverwijk of uh, ja, ja. een andere plaats. En daardoor komen de Zandvoorters niet aan bod in uh, Zandvoort. Zandvoort ja. Ik zeg nee, dat is helemaal niet de reden. Maar dat kon ik ze niet uh, uitleggen. Nee. Maar daar ben ik al twee jaar mee bezig hoor. Dus, uh, om dat proberen, om dat uit, te proberen leggen. uit te leggen. Ja, ja. Ja, ja, nou kan ik toch wel redelijk uitleggen. Maar uh, ja, sommige mensen begrijpen dat niet uh, dan blijkbaar. Nee, die houden, houden vast hè, aan hun eigen inzichten. Ja. ja doe je niks aan, denk Zeker. ik. Zeker. Ja. Nou, hard met een bijl <laughs> nou Zou ja. ze dan wat anders gaan denken? Ja. Uh, <laughs> in ieder geval zeggen even. <laughs> Zo'n serie, even. Uh, zo serie uh, die waar gebeurd is op, uh, op uh, Netflix... <laughs> ja. dat, uh, dat er ook een vrouw met een bijl uh, werd afgeslacht. Maar oh. daar heb je het hey, niet jakkers. over, hè? Nee, nee, nee toch? Nee, ik ben je had toch. 41 slagen met een bijl gehad. Kijk jij daarnaar? Ja, echt? Ja, en uh, het was ook echt live uh, te zien uh, gewoon. Nou, ik heb het ook voor mijn deur gehad, weet je dat nog? Ja. Die mevrouw die, uh, uh, die naar de werk ging en die incognito uh, leefde in, in Zandvoort met de twee uh, kindjes. Oh, wat verschrikkelijk allemaal. Dat die man, uh, die had er gevonden en die oh. is toen met een bijl op erin oh. ja, gehakt bij, het bij nog, de spoorwegovergang. Ja. Ja. ja. En die bijl lag bij mij voor de deur toen echt? op een auto, ja. Het was ja. allemaal afgezet. Ik, ik, ik voel het nog, hè, als ik daaraan denk dat mijn maag weer helemaal omdraait. Gepverdering. verderging. Ja, nee. Ja. Nee, Die, dat jij naar zulke dingen gaat zitten kijken. Ja, ja nou ja. Ik, ik rolde er gewoon in. Oh, ja, ja, ja, ja, hij rolt weer ergens gezien. Ja, ja, zeker weten. <laughs> Nou, we rollen ook in een ja. mooi stuk uh, progressief. Ja, van kijk, uh, Marco daar, want, daar rol ik uh, nou graag in. Ja, ja. ja, ja in de contrabalans. Dus, <laughs> Dat is zeker. Nee, met een bijl te keren en niks met de botten. Nou, nee, ik, ik, ik, ik, schrijf, ik, schrijf, ik schrijf met de bottenbuil. <laughs> ja. Nou ja, en, uh, ja bij Marco zei ze uitschuifbaar, maar dit keer is het echt een uh, korte die, uh, die je gaat krijgen. Ja. Toch? Ja, ja, ik wilde hem graag kort houden dit Om keer. Zeker weten. Nou, nee. er, er komt hij al naar huis. Marco ja. met proezies op de zaterdagmiddag. Oh, nou. Alpinist. In 1923 vroeg een journalist van de New York Times aan alpinist George Mallory waarom hij de Mount Everest wilde beklimmen. Omdat hij er is, was zijn legendarische simpele antwoord. Een dichter is een schijnalpinist. Hij kijkt naar het maagdelijk blad. De berg is er. Meestal al een tijdje. Het gedicht nog niet. Een poëet verzint zijn eigen moeilijkheden. Een rijtje eilige gedachten, gegoten in zinnen. Wat u hier leest, had er niet hoeven staan. Mijn woorden niet meer dan voetstappen in de sneeuw zodat ik via getikte zwarte sporen in een verlaten wit landschap... mijn tent terug kan vinden. Basiskamp bureau. Letter voor letter schrijf ik mijn bergen. Op de top van mijn kunnen kijk ik, heel soms tevreden in het rond. Kort geniet ik van het uitzicht. Daal daarna weer af naar de lege van een volgend gedicht. En dappere meneer George Mallory... die viel op de steile flanken van de Mount Everest te platter. Het lichaam van George Mallory werd in 1999... door Conrad Anker gevonden. Nog altijd is het onduidelijk of Mallory... en zijn eveneens omgekomen compaan Andrew Irvine... de top hebben bereikt. Op 8 juni 1924... De laatste keer dat ze levend zijn gezien... bevonden zij zich op slechts 275 meter van de top op 8.848 meter. Ja, leuk hè? Mooi hoor. Even stil te laten vallen. dat nou, ja. was ook wel terecht hè? natuurlijk... Uh... Een, een mooi stuk Provisie, Marco. En we vliegen ja. door jouw boek heen eigenlijk. Hè? Zo, ja, zeker. Uh, iedere, iedere maand eentje. Dan, uh, ja, we zijn alweer ja. even onderweg trouwens. Want dat merkte ik ook uh, bij de ZFM-app. Dan kan je dus al die stukken die Marco hier uh, gedaan heeft aan prozie, elke, elke maand staat er echt op. Kun je het uh, teruglezen, maar je kan het ook terughoren... Dat lijkt me beter. Dat, dat, dat <laughs> lijkt je beter. Dus nou ja, deze zetten we er ook weer op, Marco. Ja. En uh, aankomende maandag uh, heb ik hem vast en zeker wel weer online. Zo. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi en, hoor. Ja, zeker weten. Prachtig. En we gaan een, uh, ja, een stuk... Uh, of een, een zangeresse doen. Met de plaats die dus ook bij die serie zat. Met die bijl. Uh. Ja, da <laughs> daar blijf ik nog even. bij. Je bent bij. wel onder de indruk. Ja, ik ben he? zeker onder de indruk. Uh. Deze plaat hoort daarbij. Uh, bij die serie. Do you understand <tied> me now? If sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be in angel? When everything goes wrong, you see some bad, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Yeah, but that's one thing I never mean to do, cause I love. Nina Simone en don't let me be misunderstood. We gaan naar de PIT. Als je klaar bent met het voorgesprek, Dolly, dan gaan we naar de, naar de pit report met Rendel. Ja, kan ik hem onder de knop zetten? Ja, dat moet zo Oh ja, ja, hoor je dat? Ja, dat is nou live radio. Even kijken, kijken, kijken. Daar is Rendel Goedemiddag Rendel, hallo. Ja, uh, Hallo, staat ja, je, je weer uh, met, uh, met uh, vriendin uh, Dolly te, te, te kwebbelen? Ja, we beginnen net een beetje verliefd op elkaar te worden. <lacht> ja, ja, ja, nee, maar het heeft jou, uh, jouw vrouw heeft dat uh, aan mij gevraagd... of ik dat even ja, wil je dat hem meteen, meteen de, werk, de kiem in smoren. Uh, ja, ja, maar smoren. het probleem is mijn vrouw van Dolly ook leuk. Dus dat uh, maakt allemaal helemaal niks uit. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik wou bijna zeggen... Nee, dat zeg ik ook niet ook. Ik hou uh, me wel wijzelijk Wat? in... Hou uh, maar op, Hou maar op. Maar, op. Maar, op ja, en, hey, maar Jij, jij uh, vast... Oosters bloed Ik. ergens. Ik, ik, ik ben een halve Indonesiër. Dat, ah, ja, kijk, dus, dus, kijk, ah, kijk. Kijk, en dat, zijn, dat, dat heb ik gehoord. Dat zijn echt mannen, die zijn heel erg vermijdelijk. Dus pas op, hè. Oh, ook dat <laughs> nog. Ja, en, en heel pittig, <laughs> toch ook, hè? Ja, pittig. En is, ja, nee, ja, gewoon. En eh, we zijn ook heel vriendelijk te zijn. Dus ja, gelukkig. Nou ja, dat klopt wel, ja. Daarom ja, houden we het ook zo lang met je uit natuurlijk, Ja, ja, ja, precies, ja let, uh, we hebben heel veel voor jouw tijd, hebben heel veel andere mensen gehad. Maar uh, ja, ja, die haakten ook. allemaal af, hoor. Of het lag een os, からと<笑><笑> Nou, daar ja, doet gaan... verder geen uitspraken over. Daar gaan we geen uitspraken over doen. Komt nee, zeker weten, Rendel. <laughs> nou ja, ja we lazen wel weer mooie dingen op, uh, op je Facebook-pagina. Ja. Jij gaat een uh, onderneming uh, doen op een uh, circuitje, mag ik wel zeggen, toch of niet? Ja, het is niet een, het is een groot circuit. Catwall Park in uh, Engeland. Ja. Het ligt uh, ver boven Londen. Heel ver boven Londen, net onder Hul. En uh, dat is, een, ja, het is eigenlijk een motorbaan. Maar uh, er worden ook regelmatig autosportwedstrijden gehouden. En ja, volgend weekend is daar een, een historisch evenement... ik ben uitgenodigd om te komen rijden. Dus het is altijd natuurlijk goed. Zeker. Dus uh, we gaan er even drie dagen gummen, zullen we maar zeggen. En in een, dus, een hele mooie auto, uh, Randall. En, in, en in, in, mijn, in mijn Alpine a 310 uh, groep 4. Ja, een hele mooie auto waar ik te, te weinig in gereden heb de laatste tijd. Uh, het is zo'n leuk ding om in te rijden. Dus uh, ik, ik, ik, ik mocht er meedoen. Eigenlijk uh, zijn er een paar klassen waar deze de auto niet helemaal in valt, Maar ze zeiden, kom maar lekker over. En uh, weet je het Engelse bier is altijd goed. De mensen zijn helemaal goed. Ze zijn echte racemensen daar. Dus ja, het is een klein baantje. Ik zal niet de snelste daar zijn en het is heel moeilijk inhalen, heb ik begrepen. Dus als je op een gegeven moment gepositioneerd zit, dan zit je gepositioneerd en dan uh, kan je vaak ook niet heel veel meer doen. En als je op het midden van de weg blijft rijden, komt er ook helemaal niet meer voorbij. Dus, oh, ja, ja, ja. En er is ook dus geen, uh, zijn ook geen uh, beukers, uh, zeg maar, uh, die uh, nou, meedoen. Nou, Engelsen kunnen dat wel. Dus ik ga wel een beetje oppassen, want ik heb geen zin in schade. En, uh, want ik heb Weer een paar maanden verder. Nee, uh, uh, gewoon uh, enige tijd vaak wel een beetje van echte racers. Dus dat grasprietje is vaak bij de Engelsen wel een gat, zeg maar. Dus die moet je gewoon zorgen dat dat grasprietje er niet tussen niet komt. En dan, uh, dan, uh, ja, dan, hou je ze achter je. En, uh, en verder zijn, ik ken een hoop die uh, rijden. Dus uh, het wordt verzelf uh, verze uh, verze uh, wel gezellig. Ja, ken je de ja. baan ook al uh, heel goed, of uh, is dit de eerste taal. keer dat je er rijdt? Totaal niet, maar uh, ik en vreemde banen zijn vaak twee rondjes en dan ken ik de baan en vaak in de derde rondje zit ik op mijn snelste tijd en die verbeter ik dan helemaal nooit meer. Dus uh, ik, ik ben eentje die een baan heel snel doorheeft en dan uh, vaak uh, over die limiet gaat in de derde rondje zit mijn snelste tijd en dan ga ik nadenken en dat moet je nooit doen in de <lacht> autosport. Oh, oh, oh, oh, oh. Nee, dat lijkt mij ook wel ja. Nee, maar niet alleen in de autosport hoor. Nee, <lacht> ja, nee, ja, je je ding, Bij de radio ook hè? Bij de radio ook, dat hoor je <lacht> ja, wel in ja, ons. Je, of, uh, ja. je niet nadenken, nee helemaal <laughs> maar dat, zo ben ik wel, en dan vaak ja. kom ik dan uh, gewoon uh, bijna niet meer aan die tijd, dat is heel gek. Maar dat heb ik altijd gehad op alle vreemde discussies uh, waar ik gereden heb. Uh, en dan ga ik te veel nadenken over een bepaalde bochten, ik ga hem zo ja. nemen, zo nemen. En eigenlijk moet je gewoon je ogen doen, dat komt gezellig. Ja. Precies, en, gewoon uh, gas erop en uh, ga met iemand Ja. Maar wel een heel mooi circuit in een prachtig... een van de mooiste delen van, van uh, Engeland. Dus we gaan ook even twee dagen uh, daar site zien Leuk. Uh, met, uh, met, uh, met, uh, met mijn vrienden en dat soort dingen. En uh, ja, uh, ook een circuit waar gewoon de auto met vierwielen los gaat komen. Want ze hebben er een bult zitten. En dan komt er gewoon met vierwielen los. Dus oh. dat is ook oh. een nieuwe. Ja. Ken ik ook nog niet. Een beetje vliegtuig oh. spelen, natuurlijk. Ja. Ja. Jumping ja. Jack. Ja. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik wilde eigenlijk nog wat vragen aan je. Maar omdat het natuurlijk niet een auto... ...lange circuit is. Uh, ja. ja, met de ITCC-klasse zou je, jij waarschijnlijk... Uh, ...als je een start doet, uh, zou de laatste auto uh, weer ja. uh, aangehaakt zijn. Ja, dus een dat, beetje. Is daar, dat is daar onmogelijk. mogelijk. En, uh, maar we, gaan de, we hebben de gesprekken al gaande. Uh, zo te zien gaan we volgend jaar uh, toch weer naar Engeland met de ITCC. Ik heb het altijd een tijdje tegengehouden... ...in verband natuurlijk allemaal met die brexit. om uh, alles die kan te krijgen met allemaal uh, ja je moet allemaal papier hebben en, uh, en allemaal kennis en dat soort dingen maar uh, ik ben uitgenodigd we gaan uh, volgend jaar Hatch uh, en dan het Camp circuit kunnen we rijden nou dat komt ook bijna nooit voor uh, dus uh, we dan gaan we naar kijken of uh, dat haalbaar uh, is en of de rijders dat leuk vinden ja super gaaf Renel. Ja, ja en uh, ja nou. voor de ja, we hebben het nu over in jouw klasse de itcc wanneer ja. uh, komen jullie weer in actie en waar is dat nou, we hebben net uh, natuurlijk afgelopen weekend Hoggerhuim gehad, Dat was een ontzettend groot succes. En uh, we zijn over vier weken zitten we op, uh, op spaat van Corsan. Hé, hey, kijk! Dat, uh, ja, kijk, dan komen we op de leuke banen weer natuurlijk. En dan, dan starten we met maar liefst 78 auto's. De 78 dus, auto's? 78 auto's. Wow. helemaal stampie, stampie, stampie volgeboekt Dus uh, dat is lachen. Ja, is wat, uh, heel ja volgens mij is gewoon spa echt een uh, circuit uh, heel populair bij uh, coureurs Klopt dat? Ja, op, op een of andere manier wel. Het is niet mijn favoriete circuit, moet ik eerlijk zeggen, om te rijden. Omdat het toch wel heel veel lange rechte stukken zijn. En uh, hele snelle doordraaibochten. Maar voor de meeste mensen... Mensen, zeker bij de Engelsen, uh, het is de naam, weet je, je hebt uh, Oroesje gehad, je hebt uh, Lacombe gehad, uh, je hebt al die snelle bochten gehad, uh, de mensen vinden dat gewoon fantastisch en uh, vooral uh, ja, amateurrijders, kunnen daar mega genieten uh, en eigenlijk wat wel mooi is, dat we gaan met heel veel auto's weg, maar eigenlijk gebeurt er nooit zoveel omdat het circuit natuurlijk zo groot is. Ja. Dus, na drie rondjes is het veld uit elkaar getrokken. En dan, ja, dan heb je groepjes van vijf, zes auto's die met elkaar strijden. Maar nooit twintig uh, auto's die met elkaar strijden. Uh, en dan ja, gebeurt daar niet zo heel veel. En, uh, dus het is wel een heel veilig screen. Dat vind ik ook wel weer lekker. Mm, zeker weten. Daar nou, ja. vergis ik me nou. Maar, want nemen de aantallen mededeelnemers de de toe? Bij mij, bij onze serie. Ja. Ja, ik heb dit jaar een groot probleem. Ik, ik heb alle wedstrijden nu toe bijna allemaal volgeboekt en ik heb veel te veel deelnemers. Dus ik moet, op spa moet ik bij tegen 30 deelnemers zeggen, sorry joh, je kan niet meedoen. Meen je dat, dat nou? En ik, ik zou vertellen, we hebben natuurlijk, als we tekort gaan rijden, ze hebben zeiden we altijd heel erg, ja, dat vinden we niet leuk, en daar word ik nee. nerveus van, dat ja. gaat natuurlijk over geld kosten. Maar te veel rijders en nee moeten zeggen, is echt ook helemaal niet leuk. Nee, dat dus, kan uh, ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Dus we, dat, is, uh, dat is best lastig, maar ja. Uh, ja, uh, de, de eerst volgende wedstrijden, en dat is uh, naar Spa, daarna gaan we naar Nürnberg op het uh, kampenriccuit, en daarna Zolder, daar ja, zit al helemaal stampie, stampie vol, om op een te vertellen tegen de hele dag, tegen de ja, nou ja, ja, dat snap ik wel. Want die ja. circuits uh, in uh, België, ja, dat vindt iedereen wel leuk om daar uh, te rijden. Ja, Zolder, een prachtige baan. Echt een, echt een technische baan. Uh, waar uh, iedereen altijd denkt die is een hele makkelijke baan. Maar Zolder, als je echt hard wil rijden, is veel moeilijker als Spa. Dus uh, <coughs> daar komen er vaak dan de buitenlanders achter als ze er nog nooit geweest zijn. En zeggen ze allemaal, poeh, dit is wel een zware jongen. <laughs> ja, nou ja, ik heb wel eens het idee dat het uh, echte werk uh, daarop op uh, Zolder... Gebeurt zeg maar. Nou ja, sowieso. Wat altijd leuk is, hebben daar natuurlijk ook heel veel testdagen waar geluid gemaakt mag worden. Dus er worden vaak ook heel veel historische Formule en andere auto's worden daar op de donderdag uitgelaten wanneer ze onbeperkt geluid hebben. Ja, dat zijn prachtige dagen. Alleen als je daar gaat kijken, rijden de mooiste auto's rond. Dat zijn allemaal mooie testdagen natuurlijk. Ja, zeker. Weten, ja. En het, is, het is niet ver weg. Vanaf Eindhoven zit je er dus zo. Er is nog een ander huis rijden. Dat bedoel ik. En helemaal als je met Rendel mee rijdt, dan ben je er binnen ja. een half uur. Dat is helemaal zo. <laughs> nee, Rendel, uh, ja, je hebt het natuurlijk over de historische klasses en de historische auto's. En, uh, ja, de historische Grand Prix komt er ook weer aan in Zandvoort. En we krijgen van de ja. week uh, de melding dat het uh, programma inmiddels bekend is. Ja, het programma is bekend. En uh, ik heb het even, even doorgenomen met het hele gebeuren. Ja, mooi programma. Uh, mooie klasses. Uh, mooie velden. Ik verwacht toch wel daar toch ook wel weer een 14, 15 historische Formule 1, dus dat is ook mooi. Ik denk dat gewoon het evenement staat natuurlijk al een tijdje als een huis, ik het zeggen. Het circuit heeft natuurlijk een heel mooi evenement neergezet. Ik heb wel eens gezegd, we zouden wat meer met klassen moeten veranderen. We hebben het de vorige keer natuurlijk al over gehad met de jongens. Maar, even heel eerlijk, Jelle Koeter die is aan het nieuwe, die gaat het ook allemaal een beetje bekijken. Die gaat natuurlijk Erik Wijs opvolgen en die krijgt daar ook die historische onder onderhanden. Ze zullen hier en daar moeten vernieuwen, want als je de echte fans hoort, die zeggen wel, het is wel elk jaar een beetje hetzelfde. Maar ja, dat is een kamprier ook, dat rijd alleen maar voor dat is ook niet veel anders bij elke wedstrijd. Maar. Uh, als je zegt dat je het evenement gewoon echt staande houden, moeten ze op een gegeven moment een beetje uh, ja, veranderingen in gaan brengen. En uh, uh, dat hoop ik dat ze in de toekomst dat gaan doen. Zeer zeker. Zeker ja, nou, maar er zijn heel veel mensen die, uh, die zich uh, toch wel verheugen weer op uh, ja. een nieuwe, nieuwe historische Grand Prix. Even heel eerlijk, uh, als je kijkt uh, met de DTM natuurlijk, historische Capri, de echte Formule 1, heeft de en de Masters natuurlijk erbij, heeft de verschrikkelijk mooie evenementen in huis en deze hoort wel bij mij op de tweede plaats hoor. Dan zeggen ze wel, ja de DTM is ook geweldig. Nee, de historische Capri is naar de, naar de echte Capri, wel, het, voor mij een tweede evenement in Nederland. Ja, Absoluut. nou ik ben een beetje eens. En ja. uh, je hebt het over de DTM, uh, we hebben een tijdje gehad natuurlijk dat de uh, DTM helemaal uh, terugviel uh, en dat er... Uh, ja dat het helemaal niks meer was, zeg maar. Ik zeg niet dat het door assen komt... maar in ieder geval wel in die periode een beetje dat het afgleed. Ja, kwam ook een beetje omdat natuurlijk de, de echte autofabrikanten eruit stapten. Dat was natuurlijk wel een heel groot probleem. En eh, weet je, Mercedes stapte eruit, eh, eh, BMW stapte eruit, eh, het werd gewoon te veel te duur, jongens. In de toptijd van de DTM was het bijna net zo duur als Formule 1, hè? Moe, Dat ging helemaal over wat daar gebeurde. En zeker als je de auto zag, die techniek, dat ging zo ver, dat het eigenlijk helemaal niks meer met een straatauto te maken had. Uh, nu met de, de nieuwe DTM, wat natuurlijk met gt 3 autos wordt gereden, ja, uh, die zie je ook Elke dag bij de Albert Heijn staan, zeg maar. Maar eh, het zijn wel echt hele dikke auto's die gewoon. ja In feite, als je genoeg centjes hebt, bijna ook een straatveens in de showroom kan kopen. Uh, en het is gewoon een heel mooi kampioenschap met heel veel privateers. Uh, ook ondersteund door fabrikanten, waardoor hele grote teams. En het zijn gewoon mooie volle velden. En daar wordt met die auto's, en die kosten echt serieus voor geld, serieus hard gereden. En ze zijn niet altijd heel lief tegen elkaar. Laten we daarom ophouden. Ja, een beetje strijd, dat... Het is wel lekker beetje, toch? Een beetje strijd is er wel. Ik vind het een, een, een, ik het in de eerste instantie begonnen had ze nou. Beetje voor de rijken, beetje voor het leuk. Weet je. Maar ik moet zeggen, de, die hebben echt een ontwikkeling doorgemaakt door de afgelopen twee jaar. Dat ik zeg: van ja, oké, okay, dit is goed. En hier wordt echt, ja, uh, jongens, daar kennen ze niet een accutje op laden. Of uh, uh, iets uh, in vroeger remmen. Nee, dat gaat gewoon pool. En dat zijn, uh, als aan het rijdt, zijn het bijna alleen maar kwalificatierondjes. Dus zo moeten we het hebben. Ja, zeker weten. Nou, dan komen we meteen over die accu's uh, weer bij de Formule 1 uit. Ja. We hebben natuurlijk een hele ja. lange pauze. En nou, heb ik gehoord? Trouwens, ik merk op Facebook en ook op andere plekken dat er eigenlijk tegenwoordig heel veel nep-verhalen worden geschreven. En uh, dan proberen ze alleen maar voor de kliks, uh, proberen ze dan een verhaal neer te zetten. En uh, ja, kijk hieronder in, de, in de, de verdere teksten, zeg maar. En dan uh, kom je daar en denk je: ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Nee, maar dat is, dat, dat is tegenwoordig toch wel met hele social media, dat je soms niet weet. Uh, weet je, er zijn nog steeds ook mensen die beweren dat Trump uh, Iran niet aangevallen heeft, dus je weet het toch nooit. Uh, nee, ik moet eerlijk gewoon zeggen dat uh, er zijn heel veel verhalen, dat is broodje Aad bij mij, uh, die moet je gewoon heel snel de prullenbak in stoppen. Er zijn ook wel verhalen waar een kern uh, van waarheid in zit. Het ergste verhaal wat ik afgelopen week gelezen heb. En toen had ik wel zoiets van, ja jongens, nou zijn ze nog in de Formule 1 heel erg bezig. Dat de FIA duidelijk heeft gemeld dat ze dit jaar als een leerjaar van de Formule 1 zien. Als een ontwikkelingsjaar van de Formule 1 zien. En gaan kijken welke kansen met de Formule 1 opgaan. Nou, dan heb ik echt zoiets. Als de FIA dat klopt te vertellen. Jongens, daar zijn jullie heel verkeerd bezig. Formule 1 is gewoon de hoogste tak van autosport. Dat moet altijd gewoon goed zijn. Ja, het moet altijd... En, Staan. En ja. het is geen testlaboratoriumklasse. klasse. Uh, dat, dat, dat is het gewoon niet. En dat gebeurt nu natuurlijk wel een beetje. Ja, maar als je werkt dit wel met die batterijen? Nee, dan gaan we toch iets anders gezinnen, nee, jongens. Je bent er weg ingeslagen... dan moet je het ook afmaken ook. Vaar. Ja, want uh, inderdaad, dat uh, las ik dus ook. Uh, dat er in de, ja. deze pauze, zeg maar, die door, door de oorlog met Iran uh, komt en in, uh, ja. in het Midden-Oosten, zeg maar, de onveiligheid. Ja. Uh, dat, uh, dat in de pauze dat er allerlei gesprekken zijn en dat ze gaan kijken wat ze uh, tijdens het seizoen nog gaan aanpassen aan de Formule 1. Om het bijvoorbeeld rijden. al uh, veiliger te maken hè, met uh, Oliver Berman en dat uh, ongeluk ja. en dergelijke. Is dat echt zo? Gaan ze nu elke week uh, om de tafel zitten om uh, te kijken wat ze alsnog uh, kunnen verbeteren voor uh, dit seizoen? Zal toch niet? Ik denk dat er heel veel zo'n gesprekken zijn op het ogenblik. Eh, want er zijn toch een aantal teams die willen natuurlijk niks veranderen. Maar zij zegt, nou het gaat best wel lekker. Ja, zeker. Ja. <laughs> Als je bijna 45 punten voorspakt in de consulteurisch kampioenstad. Uh, uh, ja, in feite heeft ook uh, Ferrari gezegd, we willen niet zoveel veranderen. Maar ja, de andere teams achterin weten ook wel dat ze hier niet zo heel snel bij gaan komen. Want de verschillen joh, zijn nog nooit zo groot geweest hè, zo, uh, de afgelopen jaren. Uh, die, uh, die, die, die middenmoot... Ja, die doet gewoon echt gewoon niet mee. Klaar. En er moet natuurlijk best wel wat gaan veranderen op veiligheid, maar ook wel gaan veranderen van hoe kunnen we nou toch elk team gaan laten zorgen dat die communicatie tussen die motor en dat hele elektronica pakket toch beter gaat lopen. En ja, het is natuurlijk wel even heel eerlijk, ook voor de fans heel raar dat je op een gegeven moment een auto vol gas liet gaan en je ziet de kilometer teller teruglopen. Ja, jongens, dat kan je niet. Niemand uitleggen, ook een rijder niet. Die zich vol gas begeven op het rechte eind. Ja. En dan gaat hij gaat 7 kilometer langzamer. Ja, maar is het ook zo, dat, dat las ik dan ook uh, van de week, dat er een soort uh, begrenzer uh, op zit voor uh, de, ja. de snelheid op het rechte eind? Nee, de snelheid of het opladen van begrenzen uh, voor de snelheid van het opladen van het, uh, van het pakket. Het grote probleem is nu is dat een aantal teams dat nog niet onder controle hebben, en uh, zoals bij Mercedes. Dat pakket wordt heel snel opgeladen. Dus ze hebben heel snel weer vol vermogen. Andere teams hebben dat minder. Dus die komen dan uiteindelijk uh, ook een bocht uit met minder vermogen. Omdat ze hun accupakket niet helemaal voor hebben, maar kunnen dat vermogen ook veel minder lang gebruiken naar een volgende bocht toe. En daar krijg je die snelheidsverstikkel door. En uh, ja, daar dat... Daar moet een oplossing voor gaan komen. Ja, in mijn oplossing is zo simpel: gooi je batterij eruit. En een v erin, dat is het dus allemaal opgelost. Maar ja, ze zijn deze weg nou helemaal ingeslagen. Ze kunnen in feite natuurlijk ook geen gezichtsverlies gaan leiden en weer teruggaan. Dat lukt gewoon niet. Maar ze weten wel, en ook de teams, dat ze een groot probleem hebben die niet zomaar in een halfjaartje opgelost gaat worden. Nee, klopt. En ze weet ook dat uh, ja, Max het uh, niet van niks uh, zegt natuurlijk. Dus, uh... Nou ja, Max... Uh, kijk, Max, even heel simpel. Max is een racer die wil racen. Uh, dat, dat, dat, dat weten we allemaal. Maar en, enigszins, Max zegt, doet zijn mond open en zegt... Jongens, uh, net zoals Alonso, he, die heeft inmiddels ook wel gezegd... En ook Leclerc zegt, waar we zijn we mee bezig. Uh, Max heeft gewoon als eerste gezegd... Ja, dit slaat helemaal nergens op. Daar werd hij er gelijk mee geconfronteerd... Omdat hij natuurlijk direct vol niet gaat. Nou, je houdt het niet. Nou, ga je lopen zeuren, hè. Nee, Max zegt gewoon, dit heeft niks meer met racen te maken. En, en daar komen toch wel de fans nu achter. Maar ook de Via zelf komt er een beetje achter. Dat, ja, het is natuurlijk niet leuk eh, met dat hele... Er wordt natuurlijk wel, even heel eerlijk, er wordt uh, heel veel ingehaald. En heel veel teruggepakt. En dat is, dus ziet er op beelden prachtig uit. Maar die rijders zeggen wel van ja... Ik loop me helemaal het leplaasje te trappen ja. en aan de bocht wordt ik weer ingehaald. Dus nee, ja, hoe, hoe vaak hebben we dat nu al gezien? Dat is echt uh, ja, me ja. mega veel. Ja, hij en gaat er voorbij ja. en dan uh, de volgende, even later, ja. Ja, gaat, gaat hij er weer voorbij. Kijk, en Max wil natuurlijk met zijn team, uh, die, kijk die werkt heel erg hard met zijn team, samen met Hatja, om dat team beter te maken. En geloof mij, uh, daar bij in de fabriek, daar zitten echt 200 man, uh, die hebben geen paarsbicket hè, die gaan gewoon door, klaar. Uh, dat moet gewoon, uh, die auto moet gewoon verbeterd worden. Maar dit is niet Max zijn rij, tenminste, uh, Max is een racer, klaar. En uh, die wil, uh, die, niet wiel op wiel, maar die wil wel gewoon uh, op het moment dat die moet ingehaald hebben ook denken, poeh, dat was op het randje. Uh, maar ik heb, ik heb, ik heb mijn best gedaan, ik ben er voorbij. En dan uh, zit hij nu in zijn spiegel te kijken, zit hij te zwaaien. En dan komen ze gewoon weer bij die stilstaat. Ja. ja. Niks met rezen te maken. En dat heeft inmiddels, dat uh, hebben meerdere uh, ja, rijders dat ook gezegd. Maar we, ook een Leclerc zegt: Ja. Jongens, ik, ik, ik ga zo hard door de bochten. En op het rechte eind verlies ik gewoon uh, meerdere seconden. Waar slaat dit allemaal nog op? Nou ja, dus. Ja, je, er, er moet heel wat gaan gebeuren. Dat ze zeggen, nou die Formule 1 wordt uh, niet alleen voor de rijders, dat is natuurlijk wel heel belangrijk, die moeten het wel naar hun zin hebben. Maar ook voor het publiek, maar ook voor de via en ook voor de teams te weer interessant. Absoluut. Zeker, daar nou, ja, hebben we wel gehoord uh, dat Zandvoort uh, uh, uitverkocht is voor uh, in ieder geval de zaterdag en de zondag. Ja, maar dat is ook een geestje eromheen. Niet voor die autootjes. <laughs> nee, hè? Ja, nee. <laughs> ah, ik weet het niet. De, de beleving, uh, uh, ja wel. Het gaat om beleving. Ja, het gaat om de beleving. En Samvold is wel een van de... Uh, laat ik zo zeggen, een van de caprices waar... Het management heeft begrepen dat uh, de auto's op de baan leuk zijn, maar het feestje eromheen moet nog veel leuker zijn. En dat doen ze gewoon heel goed. En Sands wordt ermee uh, begonnen en wordt nou uh, door anderen ook overgenomen, dus het dat werkt gewoon. Ja, en, en, en, en ten nu toe zijn al die feestjes elk jaar gewoon helemaal top geweest. Uh, dus, ja, dat, dat in vrezen, zie je het als bijzaak. <laughs> dat feestje wat er gevierd wordt uh, voor en na de wedstrijd. En uh, gewoon uh, uh, verder voor zelfs. En over drie dagen. Dat is gewoon fantastisch. En uh, ja, daarom is het ook gewoon, een, uh, eigenlijk een beetje, ik noem het maar een beetje de echte Je moet er ook een beetje met uh, dat verstand heen gaan. Kijk... Max gaat hem niet weer dit jaar. Dat kan ik, dat, daar kan ik een beetje wijn op beloven. Maar, uh, ik zat er trouwens voor, vorige week niet heel veel ver naast hè, met mijn uitslag. Nee, nou, <laughs> ik, ik dacht meteen naar je hoor. Ik <laughs> ja, ja, ja, ja. denk, oh, hoe? Ja. <laughs> uh, volgens mij had je het of, of, helemaal goed of bijna goed? Uh, ik, ik, ik had, uh, ik had uh, even kijken, dan moet ik even goed denken. Ik had Kimmy sowieso op één gezet. Ja. En Piastie op twee. Zijn gelijk. Maar volgens mij de Royce 3, en kleur 4. Dus uh, die hebben we toch nog even net uh, gezwitst, zeg maar. Net geswitch, zeg maar. Dus, ja, je uh, zat heel goed bij Reddol. Ik zat er heel dicht tegenaan. Dus, hey. uh, dat, was, dat was mooi. Ja, we, we gaan de paas in. Dus uh, ik ga het heel kort houden nog eventjes. Ja. 19 ja. april, uh, Supercar Madness. Uh, op het circuit, zeg jij dat iets? Of, uh... Uh, dat is uh, volgens mij, heet de, de, de, de supercar challenge die daar lekker bezig zijn. En vergis je niet, hè, vandaag en morgen zijn de paasreizers. hè? Oh ja! Oh, oh, oh. Dat, dus nu, oh ook, ja, Je hoort ze niet, nee. ze zijn stil, maar het wordt wel serieus hard gereden, hoort dit weekend. Dus vandaag... Dat weet gaan, ik helemaal niks van. Nee, nee de paasreizers ja. staat net? Ja, de paasreizers en, en, en morgen ook de paasreizers. In de races, of, uh, die en de voorjaarsraces? Volgens lopen. mij is het is de entree gratis. Dus je kan er gewoon door middel lopen. Nou, dan gaan we meteen oh. uh, zo meteen na vijf uur uh, hobbelen we er even. Daar uh, ja, ja. Ja, dus zijn we misschien net klaar mee. We krijgen trouwens ook uh, volgend jaar waarschijnlijk Formule E, hey, in plaats van de Formule 1. Nee, e. nee, oh, nee, nee nee, nee. nee. Dat, is dat weer zo'n roddel die niet klopt? dat ja, staat inderdaad nou. uh, zo'n roddel die uh, op het, uh, op het uh, race uh, dinges van Duitsland. Nou, heel simpel. Als die gaan komen de Zandvoort, zorg ik persoonlijk dat uh, Zandvoort uh, zonder stroom komt te staan. De... Nou, bedenk wow. maar vast een plan, want ze verwachten iedere dag uh, dat het in orde komt. Ja, ze oh. hebben hier grote windmallers voor de kust staan, dus uh, stroom <laughs> komen ze sowieso aan, uh, Rennel. Dus, als, dus, als, dus, als, je, als je een duikertje met een het water in gaat, dan ben ik om die kabels door te snijden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja met z'n <laughs> <laughs> woep, woep. Duikpak aan, dan gaat Rennel. Uh, Renald, uh, ja, hele is. fijne Paasdagen. Jullie ook, hele fijne uh, ja. we gaan je volgende week gewoon weer gezellig spreken. Ja, dan dus zit ik aan Park, dus ik kan oh, ja. even stuur ik, moet even, ik heb nog geen tijdschema. Dan nou, ja. en anders neemt Sonja wel op. Komt, als, uh, als het niet ja? lukt, dan hoor ik het wel. Ja, uh. als ik uh, gewoon aan het racen ben, dan hoor je het er zelf. Oké, Renald, fijne weekend. Hoi, hoi. Heel fijne Pasen. Hoi, hoi. Inside. and you can hear it in my accent when i talk i'm an englishman in new york Watch you see me walking down fifth avenue a walking came here at my side Van uh, Sanford zaterdag draaien we al de police. Hè? Met uh, uh, de Berf, you uiteraard. een van de mooiste platen wat mij betreft. En uh, ja. Englishman in New York is ook een hele mooie single van de police. Maar ja, Zeker. ik wil niet twee keer achter elkaar de police uh, draaien. Dus ik heb uh, even een uh, vakantieplaatje van uh, een uh, Turkije vakantie van mij uit 2017 geloof ik. Met uh, Chris Kerpen uh, gedraaid. Een uh, Englishman oh, okay. in New York. Ja, ja, ja. Zeker weten. Nou, ja. Dolly. Ja, het is ja. er al lang tijd voor natuurlijk. Het gezellige dier van de week. Ja, vandaag heb ik uh, gekozen voor een kater. Uh, Je hebt een kater? Nee, letterlijk een kater, niet figuurlijk. <laughs> Je zal mij niet zo snel met een kater zien. Maar goed. Uh, en die kater, die kater, die, die heet Totti, is negen jaar en uh, die is, uh, Het schijnt een heel gezellige uh, kat te zijn. Want als je ergens gaat zitten, dan komt hij graag meteen erbij. En niet omdat hij opdringerig is. Maar ja, misschien een beetje. Maar hij is gek op aandacht. Oh. Ja, en... Uh... Ja, een beetje praten met elkaar vindt hij ook heel gezellig. Want hij mouwt gewoon terug. Alsof je een echte gesprek met hem aan het voeren oh, bent. leuk. Ja, en hij, hij kan er gewoon geen genoeg van krijgen om geaaid te worden. Hij houdt van spelen. Zeker met zo'n hengel, weet je wel. Waar je, dat hij er achteraan kan springen. En, en uh, hij vindt het heerlijk als hij van dat kattenkruid speelgoed heeft. En nou ja, dan zie je hem allemaal rare sprongen maken. En nou ja, dan moet je gewoon lachen. Daar kan je niks aan doen. En uh, ja, zijn droomhuis, ja, dat ziet er toch wel uit met een tuin... dat hij toch een beetje lekker frisse lucht kan snuiven, een beetje ronscharrelen. En, uh, maar ja, aan het eind van de dag kruipt hij gewoon weer lekker graag... tegen zijn baasje of zijn vrouwtje aan. Maar dat komt natuurlijk nu toch wel even iets serieus. Hij heeft namelijk diabetes. En dat betekent dat hij dagelijks een beetje insuline krijgt en speciaal voer eet. En maar gelukkig voelt hij zich daar uitstekend bij... En vooral als je er bent om hem ook nog een knuffel en wat lekkers te geven zo af en toe. Want met wat liefde en aandacht bereik je een hele hoop bij hem. Hij is dus wel op zoek naar iemand die uh, hem durft te prikken. En die relatief gestructureerd, le gestructureerd leven heeft waar het zorgen voor hem goed bij past. Nou, heb je zin in een lieve uitdaging... Uh, en wil je hem een huisje geven waar hij alle liefde en zorg krijgt... neem dan contact op met het dieren te huis aan de Keesomstraat. En wie weet, misschien is het een klik. Ja. Hij ziet er hartstikke leuk uit. Hij S heeft een humoristische kop. Dus ik, ik geloof het zo dat je heel erg met hem kan lachen. Ja, tot hij ja. bij je op schoot springt. Totti, ja. Totti. Vind je een leuke naam ook, ja. Ja, nou, daar zal hij vandaan ja. komen, denk ik. Tot die ja, hij ja, ja, bij je ja, op spreekt moet of je zo. je kijken, wat die ogen. Ja, geweldig. Ja, nou, leuk. Kees op straat nummer 5. Of gewoon even op de website kijken. Dat was het ja, ja, ja, uur van de week hier bij de zaterdagmiddag van ZFM. Even naar Dolly Tempierik schakelen. Oh, oh. Want, oh ja, ja. Dolly, heb jij nog een berichtje zo vlak voor het einde van dit nou, programma? Nou, ik, ik heb een tipje. Een, een tipje? tipje? Ja, ik las namelijk in de Zandvoortse Courant. En ik denk, misschien hebben heel veel mensen eroverheen gelezen. Maar het schijnt dus dat morgenavond bij Miljoenenjacht van Linda de Mol... Ja, dat, ken dat ik. er ook een vak Zandvoort er zit. Oh. Ja, dus dat wordt natuurlijk wel lachen. Dan zie je misschien bekende gezichten. En, ja, en mij ja. hebben ze niet gebeld in ieder geval. Mij niet bellen? Ja, ja dat maar... moet je ook niet steeds oh. roepen. Dan doen ze het ook niet. Oh, hè? vandaar. Ja, vandaar, ja. Nee, dus uh, we moeten echt gaan kijken en een beetje meeleven natuurlijk... met de zandvoortes die daar in dat vak zitten. En uh, ja, wie weet wat het allemaal gebracht heeft. Ja, zeker weten. Morgenavond gaat is die uitzending. Morgenavond. Morgenavond. Maar hoe laat weet ik niet. En het is SBS 6, hè? Ja, nou, ik kijk het wel eens. De post ja, kan volgens wel mij lopen. om 8 uur of half negen. Ja, acht uur dat volgens mij. Ja, ik kijk het niet altijd, maar ik ga morgenavond... Ik vind het wel leuk dat Zandvoort meedoet. Ja, ik ook. Je weet nooit uh, wie er allemaal meespelen. Maar ja, ik ben ook blij dat ze even gewaarschuwd hebben in het Zandvoortse ja, toerantje. Ja, ja, ja, anders zou we het niet geweten. Nee, nee, dan hoor je achteraf pas uh, in het rottelcircuit wat er allemaal gebeurd is. Ik ben echt benieuwd. Ik ook. Dus, ja. Uh, nou Dus ja, Morgen dus uh, op tv... Uh, Sport, vooral kijken. Vooral, vooral, vooral kijken. Yes. Niet vooral doorgaan, maar vooral Foral kijken. Vooral kijken. Vooral ja. <laughs> kijken. Oké, zometeen Fred met Entertainment View. Ja, hij is er al. Hij is al aanwezig in de studio. Dus blijf lekker luisteren naar de Songforce Radio. Ook na vijf uur lekkere muziek voor jou. Incredible, superficial, C, complicated, desirable, irresistible. She's Super special, she's special she's Crazy, crazy, she's crazy. crazy. She's Oh, dat waren even de voetjes van de vloer. Dolly met D.I.S.T.O. Ja, nee, ik, ben, ik ben echt, ik ben echt, ik ben echt hoor van de tredagmiddag ja, ja, je jou hebt jou hier, met jou Jongen, vanmiddag. al die, die, die dansnummers. Al dat uh, swingen op de zaterdagmiddag. Zo dadelijk nog veel meer uh, swing met, uh, oh ja? Ja, met Fred. Want hij oh, is weer, met Fred, ja. Ja, grote ja. tas heeft hij uh, meegenomen met uh, mooie nieuwe hits. En heel van Nederlandstalig, maar ook lekker engelbewaardig. Uh, Heb je ook nog Oh, de gast heeft afgebeld, dat is jammer. Ja, vind ik altijd wel leuk zo ja, in de interview speel, te maar. kijken waar mensen. Ja, Oh Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar Fred, krize, vorige krize, week krize, hebben krize. we wel heel veel gasten al gehad, natuurlijk. Ja, dus, uh, ja, ja. ja met een softfoot voor jou. Dus, nou ja, uh, dat over een paar maanden weer, uh, uiteraard. Maar zometeen entertainment vuur gewoon. Uh. Nou, dan zeg ik uh, tot uh, volgende week. Ja. En een uh, hele fijne paas uh. natuurlijk. Ja, ik uh, wens je heel veel succes met eitjes zoeken. Zeker weten. Ja, heel veel plezier. Jullie allemaal trouwens. Ja. Gewoon fijne dagen. Maak het mooi met elkaar. En uh, geniet uh, van het lekkere weer wat eventueel toch gaat komen. Geniet van ja? het leven. Want het oh, duurt maar even. even. Ja, zo is het. Ja, zo is ja, het. Wijze ja, ja. nice ja. woorden zo aan het ja, eind. Van. Nou, dankjewel. Hè. Nou, en uh, dankjewel. tot uh, volgende week.